Waarom deze titel? De eeuwige heeft Yeshua gezonden. En Yeshua die zendt ons. En Yeshua die heeft een opdracht. Wij hebben ook een opdracht. Nou, daar gaat het over. Wat mij de vorige keer opviel, dat was in januari. Ik heb daar drie keer gehoord dat als je groei wil, dan moeten de mensen meer zich bewust zijn dat de Shabbat gevierd moet worden. Is dat zo? Ja, ik had daar een gedachte bij. De eerste gemeente, ik ben tot bekering en bevrijding gekomen. Die waren heel erg gespecialiseerd in demonie en bevrijding. Er waren hele grote wonderen gebeurd. En op een gegeven moment, dan bestaat die, die gemeente, groeide en groeide, was 500 man denk ik. En ze waren daar helemaal in gespecialiseerd geraakt in bevrijding. Dus ze wisten precies, als jij je, je niet goed voelt, dan is dat... Een boze geest. Ben je wat gedeprimeerd, dan zal dat wel een doodsmacht zijn. Nou raakte ik af en toe in discussie met die mensen. Dus ik had een wetenschappelijk geest en een geest van het laatste woord willen hebben. En een redeneergeest. Want ja, ik kon beter argumenteren dan zij. Dus kortom, ze waren ontzettend doorgeslagen erin. Ja, mensen kwamen tot bekering en dat waren gewoon mensen uit de wereld. En die waren zeg, hele gewone natuurlijke mensen en die zaten daar een... ...jaar in de gemeente en dan waren ze bang als ze s'avonds in de kamer zaten... ...want misschien zat er wel een boos geet achter de stoelpoot. Echt, zo erg was dat. Ja, dus die waren helemaal daarin doorgeslagen. Wij zijn in de andere gemeente, daar waren heel fantastische profetieën uitgesproken. Op een gegeven moment was de, de gedachte daarbinnen... ...als wij nou bidden dat God onze gedachten reinigt... ...dan komt alles wat daarna in onze gedachten komt, komt van God. Dus zij hadden geen bidstond meer, maar een profetieën stond, zei ik dan. Tien profetieën. Zo dus de heer maakt mij duidelijk dat er in een gemeente mensen zitten die heel te veel televisie kijken. Bingo, dat zal wel waar wezen. Maar dat is niet van God, dat is niet van God. De, de voorganger, dat was een man die stond aan de lopende band bij Philips in Dracht. En nou, die regelmatig kreeg hij nieuwe collega's tegenover hem aan de lopende band. En die kwamen allemaal tot bekering. De een na de ander dus die. Dat was een fantastisch evangelist. Ja, bij het profeteeren was ze heel doorgeslagen. En er waren heel veel mensen die waren evangelist. En heel veel mensen waren van alles te profiteren wat niet meer van God was. Kortom, je slaat op een gegeven moment door. Als je in de Messiaanse beweging komt, is die kans er ook. Dat je, het is waar, het is waar. Wat zou het fijn zijn als er geen overspel meer werd gepleegd, en als er niet meer gelogen werd, en als ze iedereen de Shabbat vierde? Is, wat is dat fijn? Maar er is meer. En als je in de beweging komt, dan al gauw dan ontdek je dat als je met elkaar eet, dan moet je drie keer je hand op een bepaalde manier wassen met een kannetje. En als je dat niet doet, dan gooi je er niet meer bij. Dan staan ze aan te kijken van wat is dat nou? Dat is een, een, een dwartdrijver. Maar zo zijn er al snel een heleboel gewoontes. Een van de dingen die mij opviel net toen jij antwoordde aan de dame die jou wat vragen stelde, werd de... De besnijdenis en de doop werd vergeleken. En jouw antwoord verbaasde mij. Het is goed om ons af te vragen. Wat was Jezus' opdracht? En wat is onze opdracht eigenlijk? Ik heb dus gezien dat in de afgelopen nou, bijna vijftig jaar, dat er toch her en der wat dingen wat bijgesteld moeten worden. Nou, afgezand. De shaliach. Het begrip afgezand, dat kent eigenlijk twee vertalingen in de Bijbel. Dat is degene die gezonde is. Nou, dan kom je op talrijke plaatsen tegen. En hij die komt in, dat is een Nieuw Testamentse uitdrukking, hij die komt in de naam van de Heer. Hij die komt in de naam van Jahweh, de Evige. En afgezand betekent ook vertegenwoordiger. Ik ga dit begrip even heel zorgvuldig uitleggen. Aan het begin van Jezus' bediening dan zegt hij waar hij voor gezonde is. Dat begint van Lucas. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden, en ik heb dit even in wat anders vormgegeven, om mijn arm het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie verbroken is van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van Yahweh te prediken. Eigenlijk is deze opzomming, ik heb het met bullets gedaan, niet helemaal goed. Want dit lijkt erop of het allemaal hele verschillende dingen zijn. En dat is eigenlijk niet zo. In het Hebraeus is dit één gedachtegoed. Maar ik ga het uitleggen zo meteen. Armen. Om armen het evangelie te verkondigen. In het uh, Hebraeus gaat het om armen en daar zijn een heleboel betekenissen over. Als je er wat op gaat studeren, dan vindt bijvoorbeeld de meeste rabbis dat aan armen in, deze, in dit tekstverband moet gedacht worden aan noodlijdenden van welke aard dan ook. Dus dat kunnen mensen zijn die geestelijk klap hebben gehad, die diep verdriet hebben... die, nou, noem het dan, die, die belogen zijn die, waarvan alles mee gebeurd is. Armen van geest die hebben heel weinig ruwag... Er zijn arm in de ruach. Hun denken, dat zijn niet mensen met een rijk gedachte leven. Ze zijn gestopt met denken. Het is niet goed gegaan. Armen van geest. Dat zijn ook mensen die aan het einde van hun eigen ik zijn gekomen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Die armen. Dus dat is heel te neergeslagen. Er zijn in onze samenleving, denk ik, ontzettend veel te neergeslagen mensen. Wat de ellende is in onze cultuur is dat je, als je je presenteert, dan presenteer je altijd met een glimlach. Altijd sterk en onafhankelijk en vriendelijk. En je moet erbij lachen. En zo worden wij, door de televisie, door de media, vooral wordt ons dat bijgebracht. En dan vergeten we dat er zo ontzettend veel mensen zijn die neergeslagen zijn, die neergedrukt zijn, waar het evangelie voor is. En als je daar natuurlijk ook voor krijgt, dan zie je steeds meer van zulke mensen om je heen. Hoewel ze lachen, hoewel ze aardig zijn, zit er heel veel verdriet en ellende. Ja, En als je aan het einde van je eigen kunnen bent gekomen, dan word je ook een zachtmoedig mens. Want je hoeft niet jezelf meer op de voorgrond te stellen. En je raakt geïnteresseerd in de ander. Je wordt een zachtmoedig mens. En het evangelie dat is de blijde boodschap. Die onomkeerbare ommekeer. Ik las dat, vond ik wel leuk, wel leuk. gevonden. Onomkeerbare ommekeer. Totaal anders. Dus al die mensen, en die zijn in dit dorp, maar ook in Goes en in jullie omgeving, in onze omgeving, bij ons in de straat. Zijn er ook mensen, de arm van geesten, neergeslagen. Die verdriet hebben. Daar is Jezus voor gekomen. Hij is de shaliach en wij zijn door hem gezonden. Voor die mensen. Jezus is vol van de Heilige Geest, zegt hij. Wij moeten dat ook zijn, want anders gaat het niet goed lukken. Jezus wist in Bethesda wie hij moest hebben. Hij zei, niks doe ik dan dat ik heb alles van de Vader gezien. De Vader heeft hem toen getoond. En ik denk dat het voor ons ook noodzakelijk is dat de Vader ons toont. Dat door de Heilige Geest, Jezus ons toont wie we moeten aanspreken. Wat er aan de hand is. Ik geloof zeker dat hij dat wil. Dus als je mij vraagt. Als jullie groeien wil, kijk om je heen, zoek de noodlijdende op. Zoek de mensen die arm van Geest in het einde van hun eigen roeach zijn gekomen, het einde van hun eigen denken en waar de motivatie weg is. Zoek mensen op die niet heel rijk zijn, die geen rijk gedachtenleven hebben. Want die mensen met een rijk gedachtenleven, ja, die weten zich wel op de voorgrond te plaatsen. Die komen niet dat de evangelie niet voor hen is. Om te genezen, die gebroken. Van hart zijn. Hun diepste wezen is verbrijzeld. Hun hart het denken, ze zijn in de war geraakt. Het hart, dat is de, de plaats waar de rouw zetelt. De motivatie is weg. Ze hebben geen motivatie meer. Hun denken, hun gevoel dat is kapot gegaan. Ja, en het einde komt van hun eigen kunnen. Ze zien het niet meer zitten. Dit verwijt naar de arme en zachtmoedige van geest. Dus eigenlijk horen ook die. Teksten bij elkaar, het gaat steeds om de zachtmoedigen, de armen van geest, de mensen die hulpbehoevend zijn, zal ik maar zeggen. Ik denk dat daar een grote opdracht voor ons ligt. Toen Nel en ik had mijn pas verkeerd, we zijn snel getrouwd. En toen hebben wij heel veel van die mensen opgevangen, die alleen staan, die een beetje aan de rand van de gemeente stonden. En dat heeft heel veel zegen gebracht. Om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blindheid, het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Jezus is gezonden om gevangenen vrijlating te prediken. Blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En dan gaat het om een volledige vrijlating. Slaven. Gevangenen. De Bijbel zegt dat er, als we zondigen dat we een slaven van de zonde zijn. Eigenlijk ben je gevangen. Dus Jezus is gekomen om ons van zondige gewoonte af te helpen. En wij zijn er gekomen om mensen daarop te wijzen... dat er een uitweg is. En dat er met Jezus meer dan overwinnaars zijn over zonde. En dat kunnen we tegen zondaren zeggen. Daar zijn we voor gekomen. Mensen die door boze geesten waren bezet worden bevrijd. Ja, ik heb dat eerder gezegd. Dat is ook onze bediening, is dus ook jullie bediening. Het moet hier ook gebeuren. Ik werd de afgelopen week geconfronteerd met iemand die had een vrouw... en die was heel erg stelte in de heavy metal. Die maakte Satan's ontstekens. Alle normen en waarden waren overboord gezet. En die man is zelf ook heel erg beschadigd daardoor. En, nou, die kreeg een woord van de heer, die moet bevrijd worden, die man. Ja, dat is er gewoon christen, maar die is er helemaal aan kapot gegaan. Ja, je ziet allerlei dingen waarvan je zegt van... Die is gebroken van hart, verslaafd geraakt aan, te neergeslagen. Hij komt er niet meer uit. Ik geloof dat Jezus door ons de hand wil reiken aan zulke soort mensen. En dat er vrijlating moet komen. En als je ziet hoe ontstellend boze geesten om zich heen grijpen via muziek. Via het occult. Het is onvoorstelbaar. Vrijlating heeft ook te maken met geestelijk zien. Als het gaat om blinden, het gezichtsvermogen, dan gaat het in eerste instantie niet om echte blinden. Dan gaat het om fariseeën die wel ogen hadden, maar niet zagen. Om die blindheid gaat het. Toen ik mij bekeerde, vervuld en mijn tijd, Ik nou ja, bent van kind, van wet, twee keer per dag de Bijbel volgelezen. Toen ging ik de Bijbel lezen, want toen kwam het binnen. Ik was blind en mijn ogen werden geopend. Nou, wat een heerlijkheid. Ik denk dat wij daar toe geroepen zijn om mensen die blind zijn de ogen te openen. En dat kunnen we als we vol zijn van Jezus. Door de Heilige Geest. Worden die ogen geopend voor de waarheid en dan ga je in het licht wandelen. Om het jaar van het welbehagen van Yahweh te prediken. Het jaar van het Welbehagen, Het de vijftig jaar. Het jubeljaar. Want alle schuld wordt weg. Alles wordt in zijn oorspronkelijke bedoeling. Teruggebracht. En de oorspronkelijke bedoeling van God is het paradijs. En uiteindelijk is dat ook de eindbestemming. Dit gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het is de bedoeling dat wij dat prediken. Dat wij zeggen tegen mensen. Aan alle ellende zal een einde komen. Alle tranen. ...van de ogen zullen dan afgewist worden. Dat moeten wij prediken. Er is heel veel ellende, ja. Wij moeten prediken. Als je je bekeert, dat de eeuwige de tranen van de ogen zal afwissen. Dit is een eenvoudige boodschap, toch? Ja, ja, maar het is een heerlijke boodschap. Ik denk als je hier je op gaat toeleggen dat er, dat er groei komt. Want in deze omgeving zullen ook heel veel mensen zijn. Die kapot zijn, die neergeslagen zijn, die het niet meer zien zitten, die de weg kwijt zijn in hun leven. Ik ga even het woord afgezand uitleggen. Een afgezand is volledig gemachtigd, en dit, dit komt uit de Talmoed. Een afgezand is volledig gemachtigd zijn zender te vertegenwoordigen en namens hem te handelen. Een afgezand heeft dezelfde wettelijke macht als zijn zender. Dus Eliezer had dezelfde macht als Abraham en hij kon... De verloving maar tussen Isaac en Rebecca regelen. Hij was er toen gemachtig. Yeshua heeft van de eeuwige alle macht gekregen om zonde te vergeven of toe te rekenen. Sommige schriftgedeelten van Zee werden zonde toegerekend. Recht te spreken, te oordelen, mensen te leiden. Hij is onze koning, hij is onze leidsman. Nou, die lijst zou nog veel langer kunnen. De afgezand volgt in alles zijn zender. Yeshua doet alleen wat hij de vader heeft zien doen. Hij is in die zin één met de vader. Ja, en daar raken mensen af en in de war die denken dan dat het over de drie eenheid gaat. Daar gaat het niet over. Het gaat in dat hij zo één is met de vader dat hij hem volledig kan vertegenwoordigen. Een afgezant is volledig uh, gemachtigd de titels van zijn zender te dragen of te gebruiken. Yeshua wordt daarom net als de eeuwige genoemd de redder. De goede header. De verlosser. Alf en de omega. Koning. Ja, hier, omdat hij dezelfde titels mag dragen, denken sommige mensen dan: oh, hij is dus de, de, de, dezelfde titel als de vader. Dus hij is gelijk aan God. Nee, daar gaat het niet over. Dit is puur Hebreeuws recht. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. De Sjoe wordt in de Bijbel nooit aangeduid met de schepper. En als er in deze één of twee bijbelteksten... daar lijkt het erop dat er op... maar dat is gewoon foute interpretatie, foute vertaling. Het staat er nooit. Hij wordt nooit aangeduid als met de Almachtige... en ook nooit met als de eeuwige. Nooit. Het maar dat is jullie wel. Een afgezand kan worden aangewezen op basis van gesproken woord. Getuigen zijn niet nodig... De staat, dat zegt Jezus ook, hè? wie zijn je getuigen? En hij zegt: de vader en ik. De status van de afgezant kan alleen worden ingetrokken door falen of door dood. Jezus faalde niet. En hij leeft. En hij treedt nog steeds op. De afgezant van de eeuwige. Dus hij leeft, hij heeft nog steeds de functie als shaliach. Ja, en dan openbaart hij zich soms, bijvoorbeeld bij de bekering van Paulus, komt hij tevoorschijn en dan. Zegt uh, Yeshua tegen Paulus: Waarom vervolg je mij? Bij de openbare verhaal Johannes op Patmos. Yeshua vertegenwoordigt nog steeds de Eeuwige. Een afgezant kan iemand als zijn afgezant aan me stellen. Yeshua heeft ons aangesteld als zijn afgezanten. Dus als wij iets doen, dan doen wij dat namens Yeshua. En dus namens God, wie ons in de buurt woont, en ik heb dat denk ik al verteld. Een uh, goudsmid, en die zit in een gemeente, en die vertelde het volgende verhaal. Hij was erg bewogen met daklozen, en hij ging, eens in de week ging hij naar daklozen in Dordrecht, die daar op straat lagen, en dat bracht hij het evangelie. En uh, op de terugweg naar huis uh, was hij heel erg aan het bidden, en toen hoorde hij, uh, hij hoorde een stem, echt duidelijk en hardop in de auto: van, uh, hij, hij bad van Heer Jezus, als je terugkomt, wilt u dan eerst naar die mensen gaan. En toen hoorde je stem, dat hoeft niet, want jij bent er al geweest. Kijk, dan ben je afgezond. En ik denk dat dat de bedoeling is. Als wij ergens komen, dat je er diep van overtuigd bent dat je komt in de naam van Yeshua. Dus dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Je zegt niet zomaar wat. Ik denk dat het heel goed is om daar heel erg veel mee bezig te zijn. In stille tijden voel je dat dan ook doet. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Lucas: wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. Ja, dit zijn een paar teksten, maar er staan nog veel meer van zulke soort teksten. Het is een van de belangrijkste thema's in de Bijbel. Tegenwoordig is de neiging... Om de eeuwige en Jezus te zien als heel lieve, brave mensen die jou vertroetelen. Heb je hebt iets, dan kan je daar terecht. En zo wordt het. Nee, wij moeten hem dienen in alles. Wij moeten één met hem zijn. Of het ons zin zint of niet, wij zullen één met hem moeten zijn. Want anders dan zal er, zullen wij niet de heerlijkheid van Yeshua en van de Vader ervaren als we dat niet willen het evangelie wat je nu in heel veel kerken en kringen hoort... Ik denk niet dat dat dit evangelie is. Ik moet eigenlijk de Bijbel wijzen naar dat evangelie. Dat is het niet. Dat is iets wat aangenaam is voor het horen. Prettig. Dit is misschien niet zo prettig. Want het legt veel verantwoordelijkheid bij ons neer. Het is een hele zware opdracht die gegeven wordt. Jezus stuurt wel afgezant om aan mensen die ten neergeslagen en loodlijdend zijn het evangelie te verkondigen. Jezus stuurt u als zijn afgezant om te genezen mensen die het niet meer zien zitten, die zich geen raad meer weten, en om mensen die slaaf zijn en zonde vrijlating te prediken, en ook aan mensen die geestelijk blind zijn het gezichtsvermogen, ja en dat kan natuurlijk een heleboel dingen zijn waar iemand blind in is, heel veel. Om mensen die door zaten gebonden zijn, weg te zijn in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van Yahweh te prediken. Ja, er zal een tijd komen dat alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. En zijn wij geroepen om te troosten, te helpen, de leidende. Wij, één met de Vader en Yeshua. Jezus het volmaakte afgezand van de Ewige. En Johannes. Ik en de vader zijn één. De joden dan... Uh, Pakte opnieuw stenen om hen te stenigen. Jezus antwoordt hun... Ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welke van die werken stenigt u mij? Ja, dat zal met ons dan ook gebeuren. Misschien niet letterlijk... maar als je de waarheid van het evangelie gaat verkondigen... dan krijg je wel tegenwind. En dan krijg je soms de dingen om je oor die niet prettig zijn. Wat ik hier zo opvallend in vind... Jezus die doet dus zijn werken, hij geneest, hij bevrijdt, hij verkondigt het evangelie en dan zegt hij dat zijn de werken van mijn vader. Hij doet de werken van mijn vader. En wij moeten ook de werken van onze hemelse vader doen en de werken van Yeshua, die moeten we doen. En dan in Johannes, dit vind ik ook een hele mooie tekst, bewaar hen opdat ze één zijn zoals wij één zijn. In de wereld hebben ze daarvan gemaakt dat wij als broeders en zusters één moeten zijn. Dus wij moeten proberen al onze meningsverschillen te begraven. En ja, als je dat doet, dan blijft er niks over. Nee, wij moeten één zijn met de Vader en met Yeshua. Zoals de Vader en Yeshua één zijn. Zo moeten wij ook één zijn met hen. Want dan kunnen wij goede vertegenwoordigers van hen zijn. Dan zullen wij het evangelie met kracht kunnen prediken. Wij, de goede afgezanten... En ik denk, dan zal de gemeente Ebeschia groeien. Amen.